Op verschillende plaatsen in Europa is het nieuwe jaar ingeluid... met grote feesten in de open lucht. In Berlijn waren honderdduizenden mensen bij de Brandenburger Tor. Er waren optredens van tenor Paul Potts en David Hasselhoff. De acteur uit Knight Rider en Baywatch zong net als tijdens de jaarwisseling... na de val van de Berlijnse muur zijn hit Looking for Freedom. Ook het reuzenrad langs de Theems in Londen... bekeken honderdduizenden mensen het vuurwerk. Bij de Eiffeltoren en op de Champs-Élysées in Parijs was vuurwerk verboden... om gewonden en branden te voorkomen. Ook in Griekenland was vuurwerk taboe, maar dat kwam door de bezuinigingen. In New York is het twee uur geleden 2011 geworden. Op Times Square waren meer dan een miljoen mensen... In Amsterdam waren rond de 25.000 mensen afgekomen... op een nieuwjaarsfeest op het Museumplein. Er was daar een optreden van Nick en Simon. De cafébrand in Vollendam is vandaag precies tien jaar geleden. Bij die brand, in Café De Hemel... kwamen in de nieuwjaarsnacht 14 jongeren om het leven. Er raakten 180 bezoekers gewond. Bij het monument tegenover de rampplek is vanmiddag een officiële herdenking.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 Bij gevechten tussen de, tijdens de kerstdagen in de stad Jos tussen christenen en moslims zijn tientallen doden gevallen. In Abuja waren in oktober ook bomaanslagen. De verantwoordelijkheid werd toen opgeëist door een rebellengroep uit de Niger-delta. In de Verenigde Staten zijn zeker zes mensen om het leven gekomen door tornado's. Vooral in de staten Missouri, Arkansas en Illinois... zorgden de wervelwinden voor veel schade en stroomstoringen. In Missouri kwamen twee mensen om toen een tornado een groep woonwagens verwoeste. De tornado's zijn ontstaan door het ongebruikelijke warme weer... voor deze tijd van het jaar in het zuiden en midden van de Verenigde Staten. Estland is om middernacht overgestapt van de kroon naar de euro.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 Maar Estland kent al jaren geen begrotingstekort en heeft de laatste staatsschuld per bruto binnenlands product van alle landen van de eurozone. China dreigt de populaire internettelefoon in Skype te blokkeren. Peking wil dat in China alleen met staatstelefoonmaatschappijen via internet gebeld kan worden en daarom wil de regering nu andere internettelefoondiensten aanpakken. Voor Skype komt de mogelijke blokkade op een ongelukkig moment. Het bedrijf bereidt een beursgang voor. En een Chinese blokkade zou mogelijke investeerders kunnen tegenhouden. Het weer, het is vandaag druilerig en het wordt 4 graden. Vanaf morgen wordt het weer kouder en neemt de kans op winterse buien weer toe. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is zaterdag 1 januari 2011. Gelukkig nieuwjaar. Het is het jaar van het konijn. De beste wensen namens iedereen hier op de redactie. Straks de uitslag van de vraag wat was nou de leukste, de beste of de slechtste conferentie. We vroegen het aan u om via de sociale media te reageren. En u heeft van zich laten horen. En hoe? Hoort u allemaal straks. Maar we beginnen natuurlijk met het nieuwe jaar. De jaarwisseling in Harderwijk is afgelopen nacht een 13-jarige jongen omgekomen door een vuurwerkbom. Hij raakte zwaar gewond toen iemand op een camping het vuurwerk afstak. Later overleed hij in het ziekenhuis. Vroeg Nanda Redder van de politie Noord- en Oost-Gelderland eerder vanochtend wat er is gebeurd. Ja, de politie doet nog onderzoek. Uh, in ieder geval is duidelijk dat het om illegaal vuurwerk ging. Wat is uh, afgestoken en dat uh, hij heeft tot een, tot een explosie geleid. Waardoor de jongen gewond is geraakt. Uh, zo ernstig dat hij uh, in het ziekenhuis helaas is overleden. En is duidelijk wie het vuurwerk heeft afgestoken? Heeft hij het zelf afgestoken of iemand nee, anders? Nee, uh, het is in ieder geval duidelijk dat hij het niet heeft afgestoken. Hij was toeschouwer. Uh, iemand anders heeft het afgestoken. Maar wie precies welke rol heeft vervuld, uh, dat wordt er nog onderzocht. Want er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Nee, er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Nee, het onderzoek is dus nog gaande. Dat is uh, in, in Harderwijk, daar kunnen we op dit moment dus niks meer over zeggen. Hoe is het verder trouwens in uw uh, regio gegaan? Nou, op zich is het uh, qua politieinzet uh, eigenlijk uh, heel goed verlopen. We hebben geen uh, forse politieinzet uh, nodig gehad. Helaas hadden we nog één ander incident... waarbij uh, gewonden waren te betreuren door vuurwerk. Uh, dat betrof Lichtenvoorde. Daar zijn drie mannen gewond geraakt... waarvan één ernstig uh, aan het gezicht... Toen zij vuurwerk afstaken, ook hier ging het om illegaal vuurwerk... dat tot ontploffing kwam in hun gezicht. En daarvan weet u ook nog niet van hoe dat precies in elkaar zit. Dat moet u ook onderzoeken. Ja, precies. Ja. Um, en heeft u verder last gehad van dat de politie zelf is lastiggevallen? Want we hoorden dat dat in Utrecht toch ook een keer het geval was. Nou, is, dat uh, valt ook mee. Uh, we hebben, zijn nauwelijks uh, lastig gevallen. Er is één aanhouding geweest uh, voor iemand die zich agressief gedroeg... ten uh, opzichte van ambulancepersoneel. Uh, dat ging om iemand uh, die dronken was. Uh, en we hadden... Een, ja, dat was het eigenlijk. Er ja. is één, nog een één aanhouding geweest voor belediging. Maar dat is niet echt uh, uh, geen geweld gebruikt. Nee, u moest het eventjes uh, voorlezen en even opzoeken, ja. begrijp ik. Ja. Nou, dank u wel en uh, mooie dag verder. Ja, dank u wel. Nanda redder was dat van de politie in Gelderland. Voor velen was het een mooie feestavond, de jaarwisseling. Voor anderen liep de avond minder goed af. Ze kwamen terecht in, de, uh, in het Rotterdamse oogziekenhuis. Zoals elk jaar raakt in Rotterdam enkele tientallen mensen gewond aan hun oog... na een ongeluk met vuurwerk. Kijk, mm -hmm. kijk eens naar die kant. Kijk eens naar papa. Kijk naar, papa. Kijk nee, kijk nou eens naar die kant. En daarna, de computer. Heel keurig. Je bent een grote meid zeg. Hoeveel jaartjes ben jij? Hoeveel jaar ben jij? Net zes hè. Zes. Zo. Dan ga ik even vragen aan de andere dokter of die al... Jeer de Faber, u bent oogarts in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Is dit voor u de drukste avond van het jaar? Ja, dit is uh, verreweg de, de drukste avond van het, uh, van het jaar. Dat is ook de enige avond dat wij hier uh, met dubbele bezetting van artsen, uh, verpleegkundigen en anesthesisten zitten voor, uh, om op het ergste voorbereid te zijn. Wat voor mensen krijgt u, of beter gezegd, wat voor gevallen krijgt u binnen op zo'n avond? Uh, de meeste patiënten die wij uh, in zo'n. Uh, Nieuwjaarsnacht zien, dat zijn uh, toch vuurwerkslachtoffers. En uh, heel vaak zijn het uh, um, uh, jongens. Uh, de helft is, uh, is, is dan uh, onder de 18. En uh, overdag uh, zijn dat dan meestal de, de, de, de, de wat jongere kinderen waar iets uh, fout mee gaat. En uh, naarmate de avond vordert. Uh, Gaat dan ook uh, punt 1, uh, het meeste vuurwerk wordt rond 12 uur uh, afgestoken. Dan gaat ook uh, drank een rol spelen. En uh, dan zeg ik altijd de combinatie uh, adrenaline, testosteron, uh, buskruid en, uh, en alcohol. Dat is een uh, heel onvoorspelbaar uh, mengsel wat uh, explosief kan zijn. En helaas ook wel in ogen terecht komt. En als het dan uiteindelijk in ogen terecht komt, dan is het vaak ook ernstig. Want uh, het oog is natuurlijk heel fragiel. Ja, het oog is, eh, oog is een heel fragiel eh, orgaan eh, in ons lichaam. En het, het vervelende is dat eh, heel veel van je lichaam bescherm je door kleding. Alleen, je ogen niet. En die staan eh, letterlijk eh, bloot aan de, de gevaren van, uh, van vuurwerk. Wat, waar wij al jaren voor pleiten is dat, je, dat mensen in hemelsnaam een vuurwerkbril opzetten. Zodat je, je met, een, met een vuurwerkbril eh, je ogen kan beschermen. Uh, ze zijn er dit jaar enorm veel van, uh, van verkocht. Uh, ik ik uh, reed ook door de stad hierheen en zag her en inderdaad mensen met die vuurwerkbril oplopen. Dus, dat is een heel goed teken. Ik hoop dat het dit jaar uh, helpt uh, dat we eens een keer een daling zien... in het aantal uh, uh, oogletsels uh, die door vuurwerk veroorzaakt uh, worden. Ja. Hoe was ja, is gebeurd, het gebeurd, Lievert? Goed, goed zelf ja ja, ik, ik stak een pijl aan. Die ging een meter de lucht in, alleen toen ontplofte die al. En oh, toen ja. uh, kreeg ik iets in mijn oog. Te vroeg dus, hè? Ja. ja. Maar niet de pijl zelf, alleen gewoon een stuk van die pijl kreeg mm -hmm. ik in mijn oog. Hey, hoe, hoe, hoe, hoe laat oh, is net gebeurd dus? Ja? Ja, oké. Okay. Ja, ik heb uh, ruzie gehad met een jongen en die is schoot vuur ik in mijn oog. En ja, daarna is knoppartij geweest. Ja, en uh, nu zit ik hier in het oogziekenhuis. Het het uh, minder, geen auto neem gevierd, dus uh, ja, in het ziekenhuis. <laughs> en wat, he wat hebben ze gedaan? Ja, ze hebben gespoeld en uh, kijken met uh, uh, scopies en dingen. En uh, maar, ja, gekke uh, gek toestanden allemaal. Hoor. Dus uh, niet, niet, geen, geen prek in ieder geval. Hoor. Nou, dat is een slecht begin van 2011. Ja, duidelijk. Het begin nou al, de ellende. Ik hoop dat het jaar mooier voor je wordt. In ja, geval. dat hoop ik ook. Ja. Dank je wel. <laughs> Goed, hè. Bindagen was dat van Paul Sanders. Opnieuw autobranden in Utrecht. Want dit was Rotterdam, gaan we nu naar Utrecht, daar waren opnieuw autobranden. En ook weer bedreigingen van hulpdiensten. De ME moest in actie komen in de wijk Ondiep. Maar toch spreekt de politie vooralsnog van een iets rustiger uiteinde dan vorig jaar. In totaal waren er rond drie uur op de meldkamer zo'n 700 meldingen binnengekomen. Voor de brandweer, de ambulance en de politie. Jeroen de Jager ging vannacht op pad met twee Utrechtse Dat dienders. Je schuimpjes mee. Ja, ik kreeg eerst rumballen ja, wel, ik en begint rustig op het politiebureau Marco Polo-laan in Utrecht. We gaan op pad met Jessica Henske. Ja, we gaan uh, straks gaan we een briefing doen. En dan horen we okay. hoe of wat. En Robert Veugeler. Er zijn iets van uh, vier of vijf auto's die in de wijk in, uh, in zijn. En dan zijn wij gewoon uh, de wijkagenten. Naar Hooggraven, zij zijn de wijkagenten daar. Maar eens kijken wat we meegemaken vandaag. Een paar jaar geleden is het wel... Uh, wat onrustig geweest, veel autobranden. Maar ik heb net de collega's gesproken en die zeggen dat het op zich ook al een rustige dienst is. Geweld tegen hulpdiensten gehad? Volgens mij, uit mijn hoofd zo niet. Alleen hadden we wel dat we mee met de brandweer reden. Omdat die nogal eens problemen kunnen ondervinden de afgelopen jaren met, met blussen. En de dienst die begint met een briefing. de laatste briefing van uh, 2010. Wat we willen is uh, gelijk in de wijk na de briefing. Uh, maak contact met de mensen, spreek ze aan, haal ze uit de onbekendheid. Uh, laat zien dat wij er zijn. En op de dia's die hier getoond zijn tijdens de briefing zie je dat er vorig jaar 112 aanhoudingen waren hier in Utrecht. 28 autobranden en inmiddels hebben 84 mensen een waarschuwing al gekregen voorafgaande vooraf aan dit uh, oud op dat ze zich gedijs moeten houden. Nou, we maken er een mooie nacht van en uh, zuinig op elkaar ja? Een heel van de gemeente, die nemen het er op En ik denk dat we niet gedaan op hebben. Op dit moment helemaal geen melding, hè? het is nu een kwestie van gewoon de wijken ingaan en dan? Contact leggen. En lekker de wijk surveilleren, even verkennen. En zoals de ouderwijts zeggen, even kijken hoe de kopjes staan. Ja, misschien dat u een onopvallende auto kunt aansturen om hier in de wijk wat meer te surveilleren, want er schijnen een aantal ruiten ingepikt te zijn bij meerdere auto's in de wijk. Nou, consternatie ineens, de achtervolging die hier gaande was. Een uh, golfje dat uh, klemgereden wordt door de politie. Probeert nog even te vluchten, weg te rijden. Knalt stoeprand op en komt daar tot stilstand. Twee inzittenden worden gearresteerd. Wat ga je nu doen? Ja, we gaan nu in het bureau, oh. want die twee boeven zijn daarheen gebracht. En wij hebben allebei eentje aangehouden samen met de andere collega's, die zijn er nu ook. En mijn boeien zitten verdachten, dus dan wil ik mijn boeien ook weer terug. Oké, okay. ja, maar... waar gaan we weer weg? Midden op de weg op een vluchtheuveltje. Ja. Pellets die in de fik zijn gestoken. En ja, een brandblusser. Ze steken het zo weer aan, als dus, je uh, ja, een beetje poeder die, erover. Dit is ieder jaar dan. Ja, dus uh, achter mij staan nog papelles, die wilde ik dan maar meenemen. Ja. Dit uh, moet maar even branden. Voor het moment suprem. 12 uur, staan we op het hoofdbureau van politie... ...omdat Robert de handboeien moet terug hebben die hij bij de arrestatie heeft uh, moeten gebruiken. Ad Sanders, commandant van de hele politieoperatie van uh, vanavond, van, he? van ja. over heel Utrecht, de hele provincie. Wat is uw indruk uh, van deze avond qua ja, inzet die u heeft moeten plegen? Nou, mijn indruk is eigenlijk dat het wat rustiger is dan vorig jaar. Toen heb ik ook de dienst gehad. En in vergelijking met uh, vorig jaar hebben we wat minder meldingen, wat minder aanhoudingen. En ook wat minder geweld tot nu toe geregistreerd. Ja, de, de autobranden zijn niet bepaald minder geworden. Althans, daar lijkt het op. Wat opvalt is dat heel veel autobranden voor de jaarwisseling al zijn uh, gepleegd en uh, dat zijn er ongeveer twintig geweest. Tot nu toe hebben we na twaalf uur nog maar zes geregistreerd. Maar ook daarvan is de vraag van ja, houden we het vol om ook uh, tot aan het eind van de nacht het aantal op het huidige niveau te handhaven. Ja, en dan De laatste jaren een terugkerend thema is bedreiging, geweld ten aanzien van de hulpdiensten. Hoe is het op dat vlak uh, gegaan in Utrecht? Ja, dat is een beetje moeilijk om het nu te vergelijken met vorig jaar, maar we hebben wel meldingen uh, van onze Medewerkers, collega's gekregen en van brandweermensen. Dat er met vuurwerk is bekogeld, soms ook met flessen. We hebben daar één persoon voor aangehouden hier in de regio. En ik denk dat we nu ongeveer tien meldingen uh, te betreuren hebben. Straks de aanslag op een kerk in Alexandrië in Egypte. Mensen gingen daar net weg na de nieuwjaarsdienst. Het aantal doden loopt ondertussen snel op. Er worden meer dan twintig doden gemeld. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Het is kwart over acht geweest. Een oudejaarsavond zonder oudejaarsconferens. Dat kan natuurlijk niet. Gio Weijers, Erik van Muiswinkel, Vincent Bijloos... waren allemaal gisteravond wel ergens te zien of te horen. We wilden natuurlijk weten wat u van deze conferences vond. Deden We gisteravond een oproep voor en wat bleek. Er werd druk over getwitterd. Vooral over de eerste twee, over Weijers en Van Muiswinkel. Pia Schutthof, die twitterde over Van Muiswinkel beste oudejaarsconferens sinds jaren. Links hoeft dus niet per se zuur en dominee te zijn. Geestig, snel en gevat. Wim van der Laudy geeft Gio Weijers een mager zesje... en Van Muiswinkel een 9+. Plus. En mevrouw Nestorix vindt de persiflage van Van Muiswinkel... die de bodyguard van Wilders nadeed, geniaal. Uh, he heeft iemand meneer uh, Wilders uh, gezien? I ik ben zijn bodyguard. <lacht> en ik ben hem even kwijt. <lacht> Ja, de, de terreurdreiging is nou zo hoog geworden dat zijn hele agenda is geheim. Dus wij weten vaak ook niet waar hij die, waar die uithaalt. Soms zijn we hem hele dagen kwijt, joh. Ja, nou, het is, het is, het is zo'n zo baas, hoor, meneer Wilders. Ik ben het vaak helemaal niet met hem, met hem eens. Maar hij, hij betaalt goed. Je krijgt er een, een mooi jasje bij. M mooi mooi in-zinje in, erop. De, de V van beveiliging. Geintje, joh. Dat, dat is de V van security. Ja, ja, ik, ik, ik, ik, ik denk toch ook wel vaak van. Ja, ik sta, ik sta er vlakbij, maar ik hoor hem vaak dingen zeggen dat, dat ik denk: man, hou, hou je nou een beetje gedijst. Zo kom je nooit van ons af. Ja, toch. Bij elke nieuwe speech van hem heb ik er twee collega's mee. Van Muiswinkel was niet alleen trouwens in zijn oudejaarsconference. Sanne Wallis de Vries deed ook mee. Ruben Ranti die twittert... Geweldige interpretatie van Femke Halsema gekeken. Daar is Lisa Luzink het mee eens. Sketch Femke Halsema bij Sanne Wallis de Vries. Dat is echt goed. Kaken op elkaar, twitterde zij. Zo. De keuken is geverfd. Even pauze. Er zijn veel vrouwen verdwenen het afgelopen jaar. Niet alleen ik. Maar ook bijvoorbeeld Agnes Kant. Clary Polak. Ajaan, die was al weg. Rita Verdonks weggezakt. Loes Haasdijk. Sugarly Hooper. Het vrouwenaandeel slinkt. Of is geslonken. Dat vind ik eigenlijk een lekkerder woord om uit te spreken. Geslonken. Er is mijn lievelingsplaatsnaam om uit te spreken. Ik heb de afgelopen weken zo de tijd gehad om wat na te denken. En toen merkte ik heel erg bij mezelf dat ik de neiging had om te stellen... het feit dat vrouwen verdwijnen uit het centrum van de macht, dat is slecht. Dat is een heerlijk woord om uit te spreken. Slecht, slecht, het is eigenlijk een nog lekkerder woord. Ook positieve reacties over Gio Weijers. Hayotje twittert, wauw, Guido Weijers is trending op Twitter. En Sanne van Beers schreeuwt het zelfs uit. Guido, Guido, Guido. Het enige leuke op tv waar ik het hele jaar naar uitkijk. Die oudejaarsconferentie van Guido Weijers. Nu kijken! Giro555 zegt heel veel over hoe wij Nederlanders denken. Als er ergens een ramp is in het buitenland... dan gaan we met z'n allen massaal een tv-actie houden... gepresenteerd door Linda de Mol. En op de achtergrond staat als een grote teller... die telt dan mee hoeveel geld er al binnen is. En in de telefoonpanel zetten we dan bekende Nederlanders... om ons te overtuigen dat we geld moeten geven. En wie zat er dit jaar in dat telefoonpanel? Geert, Geert Wilders, ook inderdaad... Dus sowieso hypocriet, hè? want je wil ontwikkelingshulp afschaffen. behalve als heel Nederland meekijkt. En, um, maar, wie maar er was nog een bekende Nederlander. Dirk Scheringa. Scheringa. Ha! Sorry, maar dat wordt van mij Giro 555 ineens. Giro 666. Ja, die man die heeft meer mensen dakloos gemaakt dan die hele aardbeving. Ik dacht, Dirk, Dirk, ga daar nou weg, ga daar nou weg. Straks eindigen we nog met een schuld op die teller. Zou het zou toch wel zijn dat wij Haiti moeten bellen? Uh, nee. nee, wij krijgen nog geld van jullie. Firehopper zegt uh, ik zal die Guido missen in zijn Audiase-conferentie. Jasper van der Zand heeft 2010 afgesloten met de woorden van Guido Weijers. 2010 draaide vooral om geld, maar geld maakt helemaal niet gelukkig. Goed, dan gaat dat in zo'n nieuwsprogramma... en dat zal ook het nieuwe jaar uh, zijn, het uh, harde overgangen. Want om negen minuten voor half negen gaan we het hebben over Egypte. Bij een aanslag in Egypte zijn vannacht veel doden gevallen. Aanvankelijk ging men uit van zeven slachtoffers... maar dat zijn er nu mogelijk meer dan twintig. Nicole Wever is onze correspondent in de regio. Nicole, is al duidelijk wat er is gebeurd? Nou, de mensen gingen naar een, een nieuwjaardienst in, uh, in de kerk daar... De Koptische kerk. En uh, bij het verlaten van de dienst uh, is dan er, er stond de auto geparkeerd voor de kerk. Die is, uh, daar is een explosie geweest. En het ziet er dus nu naar uit dat er meer dan uh, 20.000, 20 doden zijn gevallen. En ook nog een, uh, een groot aantal gewonden. Nou, mensen die zijn vervolgens gaan protesteren. Liepen voor de straat de straat voor die kerk. Van nou, wij geven ons bloed voor, uh, voor, voor onze godsdienst. En uh, ja, dat, dat is er dus uh, gebeurd, een heel slecht begin van het nieuwe jaar. In, ja. Uh, ja, precies. Uh, heb je enig idee van wat daarachter zou kunnen zitten? Zit daar een organisatie achter? Wat, wat, wat is er aan de hand? Nou, dat is natuurlijk nog moeilijk te zeggen. Je ziet wel dat uh, de spanningen de afgelopen tijd echt behoorlijk toenemen met, uh, met de christenen. Er zijn uh, een aantal rellen geweest, Qaeda uh, die... Uh, heeft ook uitlatingen gedaan dat, het, uh, dat, dat ze tegen de christenen in het land, naar aanleiding van een paar mensen die bekeerd waren tot het uh, christendom. Uh, ze zeiden van een aantal vrouwen die zijn ontvoerd door de kopten. Ja, en waar de kopten zelf over spreken, die zeggen wij worden eigenlijk al. ...jarenlang gediscrimineerd. De kopten die vormen zo'n 10% van de Egyptische bevolking. Ja, en je ziet dus dat, dat uh, ja, het geweld wat, wat openlijker wordt. In het verleden was het ook wel zo dat, er, dat het tot botsingen kwam. Bijvoorbeeld uh, net voor de verkiezingen zijn er grotere weggelen geweest in de hoofdstad in Cairo... Toen ging het om de bouw van een moskee. Daar was geen toestemming voor gegeven. En toen traden de autoriteiten hard op. En ja, dat was eigenlijk wel verbazend. Dat dat toen, net op dat moment, met de hele wereldpers daar uh, gebeurde. Ja, je ziet gewoon de spannende toenemen. Ja. Oké, okay, dankjewel, Nicole. Nicole Leveve was dat van het uh, Cairo. En dan aan het slot van deze eerste aflevering van het Radio 1 Journaal in het nieuwe jaar hebben we een onderwerp nog over de filmindustrie. De filmindustrie is nog niet helemaal hersteld van de financiële crisis. Dus de grote, dure films die blijven voorlopig nog uit. Maar daardoor krijgen de, krijgen de wat kleinere films meer kans. Ron Holman die kijkt samen met Dana Lintzen. Alvast vooruit op het aanbod van het komend jaar 2011. Het begin van 2011 zijn eigenlijk vooral nog een aantal films... die op de filmfestivals van Cannes in Venetië en Toronto in première zijn geweest... en die wij nog in de bioscopen moeten krijgen. Dus daar is bijvoorbeeld Black Swan. I had the craziest dream last night about a girl who turned into a swan. Van Darren Aronofsky met Natalie Portman die in Venetië draaide... maar ook Beautiful van Alejandro González Iñárritu die in Cannes heeft gedraaid. We weten wat de van Dan verwacht ik weer zo'n mozaïekachtig uh, verhaal. Met uh, heel veel verhaallijntjes van hem. Ik denk dat heel veel mensen ook uitzien naar de stripverfilming The Green Hornet, die al in januari. Ik wil je met me op deze avontuur Ik ga met je, maar ik wil je niet. Oké, je hebt mijn hand nemen, maar kom je met me op deze avontuur? Oké. Okay. Ja. Yes dat Michel Gondry die, uh, heeft uh, geregisseerd. En dat, die Frans regisseur, kan je altijd wel iets bijzonders van uh, verwachten. Clint Eastwood komt met een nieuwe film over uh, ja, leven na de dood, moeten we dat zo zeggen, hierafter. Een tamelijk ingetogen, serieus verhaal. En dan zal waarschijnlijk het filmfestival Berlijn ons ook nog wel de nodige uh, nieuwe titels gaan geven, zoals een nieuwe film van de Gebroeders Koon. Ik ben to het on a een grote avontuur. Met mijn Het festival gaat openen en wellicht zien we daar ook nog wel Nederlandse films in première gaan. En wat voor film is Black Swan? Black Swan is een, eigenlijk een klassieke balletfilm. En voordat iedereen nu gaat zitten gapen en denkt: ha, zij. Het is wel uh, Darren Aronofsky die hem heeft uh, geregisseerd. Seduces, attack it, attack it, come on. Een regisseur die eigenlijk uh, altijd bekend staat om uh, zijn hele visueel spannende en rijke films. En het gaat over uh, het uh, beroemde ballet Het Zwanenmeer. En nu worden de Witte en de Zwarte Zwaan gedanst door dezelfde danseres. En daarmee heeft hij eigenlijk alle in handen om alles te laten zien over de lichte en de duistere zijde van mensen. En misschien uh, hoe dat zich allemaal wel in uh, het streven naar het perfecte kunstwerk verenigt. En daar gaat hij ver in. Het gaat soms, krijgt soms zelfs lichte horrorachtige trekjes. Maar het ziet er werkelijk adembenemend uit. Adembenemend is waarschijnlijk ook de film van uh, de nieuwe van Danny Boyle. Dat is ook zo'n filmmaker die eigenlijk met een klein gegeven uh, grote dingen kan doen. One in 27 hours, gebaseerd op een uh, waar gebeurd verhaal over een uh, bergbeklimmer... die uh, graag in allerlei uh, grotten en canyons in Amerika uh, rondstruinde. In zijn eentje en daar uh, op een gegeven moment moest zien te overleven. Eigenlijk moeten we er niet te veel over vertellen, want je kan met een heel klein gegeven een spannende film maken... als je er uh, weinig over uh, verklapt van tevoren... Maar Danny Boyle is een filmmaker die heeft ook eerder zombiefilms gemaakt. En een film met Leonardo DiCaprio zoals The Beach. Dus hij heeft een heel groot arsenaal. Maar die houdt echt van moderne beeldtaal. Dus alles van uh, videocamera's tot videogames. Tot clipachtige dingen, versnellingen, splitscreens. Dat wil zeggen dat je meerdere beelden tegelijk uh, op het scherm ziet. Veel hippe, uh, heftige, moderne muziek. En die neemt je ook uh, mee uh, door ja, een soort visuele reis. Door dat uh, Amerikaanse en niet in het landschap. De maker van Slamdok Miljonair. De maker van Slamdak Miljonair. Ik weet niet of die op tijd zal zijn voor de Oscars, maar ik denk dat er zeker met grote aandacht naar deze film gekeken gaat worden. En wie weet, James Franco, die de hoofdrol speelt, uh, nou, die zet toch een aardige krachttoer neer. Daar zijn ze bij de Oscars dol op. Christen! Is het nu zo dat door een nieuw kabinet en alle bezuinigingen dat we dat nu al gaan merken in de filmindustrie, de Nederlandse filmindustrie? Je ziet dat de filmindustrie zich opmaakt om. Ja, solidair en, en gezamenlijk wel een strijd te voeren. De meeste instellingen in de Nederlandse filmindustrie krijgen één of andere vorm van subsidie. En die zijn nu nog ondergebracht in uh, vier jaren plannen. We zitten halverwege. Dus niet iedereen uh, uh, maakt zich misschien nog de grootst mogelijke zorgen. Maar ja, dat is naar het einde toe werken en kijken waar het daar naartoe zal gaan. En die enorme bezuinigingen, die is iedereen zich natuurlijk bewust. En zeker uh, de dreiging van een stelselwijziging komt daar nog bovenop. We gaan met Atta. Hetzelfde gezicht, hetzelfde haar, hetzelfde ogen. Oh, Nou, zo met het ge Atta. En tenslotte de Oscars. Die komen ook nog aan begin volgend jaar. Uh, wat zijn de grote kanshebbers? Wij hopen allemaal dat Tirza daar natuurlijk eens een keer weer een Nederlandse uh, nominatie teweeg gaat brengen. Um, dus we zullen het zien. Dana Lintzen zei dat, de bijdrage van Ron Holman. Nou, dat was dan de eerste uitzending van het Radio 1-journaal uh, in 2011. Um, ik ben er vanmiddag weer trouwens, om twee uur. Dan hebben we een mooi middagprogramma hier zo bij uh, Radio 1... met alle omroepen samen. Nu wordt het tijd voor Peter de Bie en Mieke van der Wij lekker wakker worden op deze nieuwjaarsdag.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 En dat was het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe valt er wat regen of motregen. De mist is al voor een groot gedeelte opgeruimd. Alleen het zuidoosten heeft nog met slechte zichten te maken. De temperatuur ligt vanochtend grofweg tussen de 2 en 4 graden... bij een meest matige wind uit het westen. In de loop van de dag trekt er een koufront naar het zuiden... en wordt er met een naar noordwest draaiende wind... droge en koude lucht aangevoerd. De lucht klaart en de zon krijgt dan even vrij spel... De temperatuur komt vandaag uit op gemiddeld 5 graden. In de avond is het helder en is er een zeekans op een bui. Dit zullen voornamelijk regenbuien zijn, maar wat natte sneeuw is niet uitgesloten. Gedurende de nacht gaat het in het binnenland licht vriezen... en kan het glad worden door aan- of opvriezing, zeker in combinatie met buien. Morgen, zondag, is het wisselend bewolkt... en vooral de kuststreek is dan gevoelig voor lichtwinterse buien. De temperatuur ligt overdag op 3 graden in het zuidoosten... en 6 graden langs de westkust. Daarna lijkt het door de oven te krijgen en zal de sneeuw op natuurlijke wijze worden geruimd. Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie Peter de Wy en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom. Het is 3,5 uh, minuten over half negen. En laat ik uh, beginnen met u een heel goed nieuwjaar te wensen. Uh, we denken dan dat er bijna niemand uh, luistert, maar waarschijnlijk is dat helemaal niet zo. Waarschijnlijk bent u gewoon wakker? Of bent u nog een beetje wakker aan het worden? Mail ja. ons maar, om het te vertellen. Of <laughs> ja. niet? Ja, dat mag, dat mag. Ja. Tot 11 uur kunt u, met ons, uh, kunt u met ons wakker worden. En uh, wie gaat u daarbij begeleiden? Nou, wij gaan om 9 uur bijvoorbeeld praten met Ralf Knechtmans. En hij gaat het belang van diversiteit bepleiten in het bedrijfsleven. Daarna komt Bas Mesters, die kent u misschien als correspondent uh, in Italië. Maar hij is nu Even hier en hij heeft een, een cadeau voor ons, een, een website One 11. Nou, u hoort zo meteen wat dat is. En dan Karin Luiten van Koken met Karin is er iets te doen tegen die kater. En wat gaat het jaar 2011 ons culinair brengen? Dat gaan we haar vragen. En het laatste onderwerp op dat uur is de moeder aller live platen, Live at Leeds van de Who, 40 jaar oud en nu opnieuw uitgebracht. Om tien uur dan is er een gesprek, ik moet wel eerlijk zeggen... dat dat van tevoren is opgenomen met Hans Keilsson, eh, schrijver. 101 jaar oud en zijn werk werd dit jaar herontdekt. U hebt er misschien wel eens iets van gehoord. In de ban van de tegenstander is een titel en comedie in mineur. Daarna meer boekennieuws met Ingrid Hogevorst. En het laatste onderwerp is een tentoonstelling... over reclameklassiekers in de beurs van Berlage. Zometeen nog de problemen eh, met sommige voetbalclubs in Nederland. Maar niet met allemaal. Maar eerst... De wereldbevolking. Want vandaag, 1 januari, wonen er ruim 6,9 miljard mensen op aarde. En als je dan bedenkt dat er elke seconde ergens op de wereld gemiddeld 2,6 kinderen worden geboren... zal de teller in 2011 al snel uitkomen op 7 miljard mensen. Vooral op het Afrikaanse continent groeit de bevolking... in een behoorlijk rap tempo. Halverwege vorig jaar, 2010 dus, steeg het aantal bewoners... tot boven de 1 miljard. En dat zal naar verwachting in 2050 op het dubbele uitkomen. Begint het u al een beetje te duizelen? Over het tempo van de bevolkingstoename en de gevolgen voor ons allen... gaan we praten met Pieter Hooymeijer, hoogleraar Sociale Geografie en Demografie... aan de Universiteit Utrecht. Fijn dat u gekomen bent op deze vroege ochtend. U ziet er zelfs nog hartstikke fit uit. Dank u wel. Heeft u de bloemen al in de ijskast liggen om de 7 miljardste te verwelkomen? Ja, ja, op 26 augustus van het komend jaar. Oh, ja. is, dat, is dat zo? Nee, nee. Nee? Schat is. wanneer gaat dat gebeuren? Nee, je ja, ja, zei al, 6,9 uh, miljard... Uh, als je heel precies bent, er zijn schattingen van, is dat 6,934,196. Ja, en als maar op er nu het moment een, dat u het zegt, is het alweer voorbij. Precies, hè? en op het moment dat, uh, dat er een, een van de luisteraars mailt en zegt: Volgens mij zijn het 40 miljoen minder. dan heeft die persoon waarschijnlijk ook gelijk. Ja. Het zijn natuurlijk schattingen. Uh, op dit moment wordt de voorstelling in China uitgevoerd. Dus uh, die is net afgelopen, hè, december uh, 2010. Uh, daar zouden best nog wat verrassingen in kunnen zitten. Uh, dus het kan, uh, het kan uh, gisteren gebeurd zijn. Oh. Uh, het kan ook uh, tot 2012 duren. Zo precies weten we dat niet. Er is een site op onze site, hè? er is een tellertje. Daar kun je dus uh, zien hoe snel het gaat als, ja. als mensen naar onze ja, site gaan. Okay. .nich .nich .nich. Er is zelfs een app waar dat uh, mee kan. Oh, okay. Allemaal schattingen ja. dus. Ja. Ja. Gewoon App Store en dan uh, World Population Clock. En uh, ja. voor 79 cent kun je dat het hele jaar bijhouden. Maar dat heeft iets dreigends, hè? een voortdurend uitdijende bevolking, nou, dat vind ik wel. Ja, ja. ja je, je kunt ook zeggen, het goede nieuws is dat het steeds langzamer gaat. Ja. Eigenlijk hebben we de grootste dreiging, als je er zo over zou ja. spreken, al achter de rug. We uh, hebben er elf je... jaar over gedaan hè, om naar een miljard extra te komen. En de volgende duurt veertien En dan hebben we nog één keer de kans om nog een keer een miljard erbij te krijgen. En dan houden we het op. En dan houden we het op. Da, er dat... is een einde aan. Hoe er weet u dat aan. zo? Nou, dat, dat is natuurlijk wel. Uh, uh, daar zit wel een hoop onder. Ja. Het uh, is eigenlijk heel simpel. Er zijn eigenlijk maar twee uh, dingen qua wereldbevolking die het proces beïnvloeden: er staan de geboorte en het aantal sterfgevallen. Hm. En uh, bij de sterfgevallen gaan we ervan uit dat daar een vertraging in zit. Mensen, godzijdank, uh, leven steeds langer, ook uh, in ontwikkelingslanden. Uh, misschien nog met uitzondering van Afrika, waar het heel langzaam gaat. Uh, en aan die geboortekant uh, zien we eigenlijk hele stabiele ontwikkelingen, waarbij zeg maar, het gemiddeld kindertal per vrouw richting de 1,85 gaat. Dus minder dan 2. Eigenlijk in alle landen ter wereld opnieuw met Afrika als een bijzondere casus nog steeds. Want Afrika kennelijk in de komende 40 jaar gaat verdubbelen qua bevolking. Dan denk je, god, is er nou niemand die die mensen uit kan leggen dat dat geen goed idee is? Oh, ze weten heel goed dat dat geen goed idee is natuurlijk. Dat, dat is een, een bekende misvatting. Hè? Uh, jaren geleden ook al eens in dit programma geweest, uh, zat ik uh, even met Martin Ros, uh, die ja. voor de boeken aanwezig was, en die zei, ik begrijp er helemaal niets van. Die mensen zijn zo arm als kerkrat en je bent daar... en in één hutje verder ligt er weer een kind te werpen. Kunnen die mensen daar niet even iets aan doen? Uh, in zijn stijl van uh, spreken. En het opvallende is natuurlijk... mensen willen helemaal niet zoveel kinderen... althans in grote getalen niet uh, in Afrika... en dan ze op dit moment krijgen. Dus het is niet een kwestie van dat ze maar raak raakfokken. Uh, uh, het is een kwestie dat ze gewoon te weinig middelen hebben... om het gewenste kindertal te bereiken... De, de, de, de, en... Gewoon geen... Uh, de conceptie. Nee, er is dus geen toegang tot anticonceptie. Dat is inderdaad uh, voor Afrika een van de belangrijke oorzaken. Uh, die geeft toe dat het gemiddeld uh, gewenst kindertal... ligt in Afrika ook nog steeds hoog. Is hoger dan, hoger dan uh, in Europa omdat of in Omdat kinderen uiteindelijk de ouders moeten verzorgen. Omdat kinderen uiteindelijk de ouders moeten verzorgen. En dus Er sterven. zit nog steeds verzekering in. En inderdaad omdat de kindersterfte... Uh, met 120 tot 180 uh, kinderen die het eerste jaar niet overleven... heel hoog ligt. Dus je ziet inderdaad dat dat allemaal fenomenen zijn die dat, die dat wat omhoog duwen. Maar tegelijkertijd. Uh, ik heb zelf met mijn uh, team veel onderzoek gedaan in Rwanda. Dat daar per vrouw twee kinderen meer geboren worden dan ze zelf zouden willen. Wat zeggen ze daar dan over? Wat zijn dat? Wat zeggen ze daar dan over? Wat zeggen die vrouwen? Wat zeggen die vrouwen? Ja. Um, een van de meest pregnante uitspraken vond ik wel. Je moet niet meer kinderen kunnen krijgen dan je kunt voeden. En ja. dat, dat geeft wel ongeveer aan. In de internationale literatuur wordt dat poverty-malthusianisme genoemd. Hè? De, de, de, beperking, de geboortebeperking uit de armoede. En dat is zeker in Rwanda is dat een hele belangrijke drijvende kracht. Ja. Dat is wel grappig dat u dat zegt, want je zou juist verwachten dat dat de kreet is die uit het Westen daar naartoe gaat. en dat ze daar kennelijk zich niet aan storen. Dat lijkt het voor de buitenstaanden. Ja, dat lijkt het voor de buitenwereld. Maar zo zit de wereld daar natuurlijk al lang niet meer in elkaar. Die mensen hebben inderdaad uh, last van geweldige armoede. En uh, die weten ook dat hun kinderen mindere kansen hebben... Uh, als ze er meer krijgen. En, en zeker de vrouwen uh, zijn zich daar zeer van bewust. Dus in feite is het probleem van de overbevolking in Afrika... inderdaad een kwestie van onvoldoende organisatie van de gezondheidszorg. Uh, onvoldoende medewerking ook uh, van een aantal om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Eigenlijk een heel triste situatie. Want in Afrika heb je dus echt nog de klassieke cyclus... van te veel kinderen, waardoor je... Uh, te weinig plekken op de scholen hebt, waardoor kinderen uitvallen... nooit de lagere school afmaken, waardoor ze minder kansen hebben in het leven... waardoor de armoede zichzelf in stand houdt, et cetera. Dus dat is een hele negatieve cyclus die volgens ons onderzoek, uh, althans de aanwijzingen zijn duidelijk... eigenlijk doorbroken zou kunnen worden... door te beginnen aan met, met mensen het aantal kinderen te laten krijgen... dat ze zouden willen. Ja, Maar waarom is dan toch de verwachting dat in de komende 40 jaar... de bevolking in Afrika gaat verdubbelen? Dan moeten toch wetenschappers op de wereld programma's bedenken... dat dat nou ja, in ieder geval enigszins gestopt wordt. Ja, dat is een van de aardige dingen van de demografie. Um, het, het, het werkt altijd op de lange termijn... En, en dat hebben demografen ook in de gaten. Op het moment dat je zeg maar, uh, tussen 1990 en 2010 heel veel kinderen krijgt... betekent dat dat je uh, 25 jaar later heel veel vrouwen hebt in een vruchtbare leeftijd. Ja. Ook als die hun kindertal terugbrengen naar twee... krijg je nog steeds uh, heel, veel, heel veel kinderen. Dus zelfs als je het aantal geboorten weet te beperken... is die, dat demografisch momentum, zoals dat genoemd wordt... is dus die, die grote bevolking die ook weer gewoon een beperkt aantal kinderen krijgt... leidt er toch nog een tijd tot groei. Maar hoe, hoe kunt u nou zo, zeker nu al weet, u zei net... we hebben eigenlijk het... het... Uh, ja, het meest kritische punt haast al bereikt. Het duurt steeds langer voordat er weer een, een miljard bij is... en uh -huh. dat, dat dat vertraagt. Ja. Hoe, hoe kunt u dat nou zo zeker voorspellen? Want u weet toch helemaal niet ja, wat er allemaal nog in de toekomst gaat gebeuren? Hè? Nee, hoe, nee hoe de, de, er, zouden, er zouden heel onverwachte gebeurtenissen kunnen optreden. Hè? Dus het zou veel minder dan 9 miljard kunnen worden... op het moment dat we weer uh, grootscheepse oorlogen krijgen... Uh, kan dat inderdaad Epidemieën. een tijd lang een effect hebben uh, dat dat wat dat minder is. Hè? Dus eerder hebben we onze voorspellingen ook al... Uh, naar aanleiding van de ADC-epidemie uh, naar beneden moeten bijstellen. Dat, dat is zeker zo. Uh, dus ik zeg ook niet uh, dat ik weet of het er 9 miljard worden of 9,4... of dat we blijven steken bij 8,6. Waar het om gaat is wat, wat voor trends tekenen zich af. In hoeverre zijn die wereldwijd... Uh, zit dat blijkbaar uh, in de mens ingebakken uh, om zich zo te gedragen. Dus de vraag is, zijn er universele mechanismen... die zich overal ter wereld voordoen, die allemaal een beetje dezelfde kant uit lopen? En dan en, is het antwoord ja. En u zegt, een, een, een universeel mechanisme is dat de, het kindertal per uh, vrouw naar beneden gaat. Ja. Maar zou dat ook niet ook nog weer op een gegeven moment naar boven dat kunnen gaan? Het kan ook weer een stukje naar boven. Uh, uh, maar, de maar de reden. vraag is, gaan we ooit weer terug naar vier of zes kinderen? Uh, dus we zien wel het uh, derde kind als welvaartsverschijnsel. Uh, dus uh, als je een hoog inkomen hebt, dan is het makkelijker om uh, na twee nog één keer door te gaan. Dan heb je weliswaar een groter huis, een grotere auto, etc. nodig, maar dan kun je dat ook veroorloven. Ja. Dus dat zien we in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland uh, hebben we dat wel uh, gezien ook. Dus de, als het economisch goed gaat, worden ja. er meer derde kinderen geboren. Goed, op een, en zelfs soms vierde kinderen, hè, dat is dan ook weer een soort moderne. Uh, ja, <tie> bij, vier, bij, bij, vier, bij, ja bij, bij vier kinderen heb je een probleem met je bakfiets. Ja, dat gaat drie wel ah, ah, goed. Kijk, ja. kijk, kijk, kijk. Maar goed, dus ik kunt nu al zeggen van nou, op een gegeven moment, he, maximaal zullen er dan zoveel mensen op de aarde en daarna zal het weer langzaam naar beneden gaan. Ja, dat zal in ieder geval, het zal redelijk stabiel blijven in de buurt van die negen miljard. Uh, dat is het idee, ook omdat de Chinezen natuurlijk, en dat is een beetje een, een idee wat iedereen heeft. Dat, dat de grootste groei in China zal plaatsvinden ja, in de komende je, 50 jaar. Als die Chinezen door blijven kezen... Ja, kregen, ja precies, gaat het hard, dus dat dan, is uh, terwijl dat, dat relatief van, uh, ja. het aandeel van China... in de wereldbevolking afneemt... Ja. en er in 50 jaar meer Amerikanen bij komen dan Chinezen. oh ja? Dus je moet even voorstellen wat dat aan het milieu doet... Nou, die zijn wel veel dikker over het algemeen. Dus, uh... Ja, dus dat is, uh, mensen leven langer en ze consumeren meer. Ja. Maar het is inderdaad nou ja, zo dat er dat... We verwachten nog 115 miljoen Chinezen erbij. Maar goed, dat is natuurlijk en dan wel we het op. Een, een, een punt. De overbevolking in het algemeen uh, trekt een enorme wissel op voedsel, energie en uh, huisvesting. Dat is toch een, uh, ja, ook een doemscenario, of niet? Ja, nou ja, het hangt er heel erg vanaf hoe die bevolking zich gedraagt natuurlijk. Hè? Ja. Uh, als 20% van de bevolking... 80% van dit soort van hulpbronnen consumeert... dan uh, kun je je afvragen waar je zou moeten beginnen. Is dat bij minder kinderen? Dat, dat doen we al 40 jaar nu. Hè? Vandaar dat het ook zeg maar, uh, richting stabilisatie gaat. Of is dat op een andere manier consumeren? Ik zou zeggen, aan die tweede kant zou eigenlijk veel meer... winst te halen moeten zijn hè? dan... Want nogmaals, dat kindertal duurt dus een tijd. We zijn er al 30 jaar mee bezig en we groeien nog steeds door... ergens tot 2045, 2050. Dus het gaat om een discussie over overconsumptie? Ja, uiteraard. Het gaat helemaal niet over bevolking natuurlijk. Beide waarschijnlijk, toch? Nou, nee. Mijn stelling zou zijn, aan de bevolkingskant hebben we... met uitzondering van Afrika, om de verkeerde redenen... heeft de wereldbevolking inmiddels ongeveer gedaan... wat we altijd voor gepleit hebben... Je krijgt niet meer kinderen uh, dan nodig is om de menselijke soort in stand te houden. Ja. Die, die kant gaan we op. Uh, daar zitten we eigenlijk wereldwijd. En dat uh, stabiliseert zich ongeveer op, op, op 7, ne zoveel? Negen. Nee, nee, 9 nee, miljard. Nee, ja. Dat dus, uh, is uiteindelijk ongeveer uh, waar we denken uit te komen. Ja, en, en dan hoor ik mensen al, altijd zeggen, u waarschijnlijk ook... Ja, daar, om dat uiteindelijk te voeden heb je wel drie wereldbollen nodig. Is dat onzin? Nou... Kijk, de, de hele oude theorie van twee eeuw geleden was natuurlijk dat uh, dat, dat al uh, een eeuw geleden al helemaal spaak gelopen zou zijn. Hè? Dus uh, er is heel veel bereikt, uh, met name de agrarische technologie, om, om in ieder geval die voeding uh, zeg maar op peil te houden. Als je ook kijkt wat er zeg maar, aan uh, in het landbouwareaal gebruikt wordt. wordt er natuurlijk heel veel helemaal niet voor voeding gebruikt, maar uh, voor onze t-shirts, ja, et cetera. Uh, en, en, en, en voor vlees? Ja, dus ook daar uh, zou een gedragsverandering uh, eigenlijk uh, zeg maar effectiever kunnen zijn... Uh, dan opnieuw kijken naar die bevolkingsaantallen. Uh, uh, Dat is zeker waar. Hè? Dus, uh, we krijgen een strijd over water, we krijgen een strijd over fossiele brandstoffen. Uh, en, en daar zitten de brandharen. Um, misschien met uitzondering op een aantal plekken in de wereld... waar overbevolking er echt toe doet. Uh, nogmaals, ik doe het onderzoek in Rwanda daar zie je dat de bevolkingsdichtheid gaat oplopen van 340 per vierkante kilometer nu, zevenvijftig in Nederland, naar 800. En, en dat betekent inderdaad... Rovanda is even dicht bevolkt als Nederland. binnenkort dichter bevolkt dan Nederland, ja. Oh, Onwaarschijnlijk, ja. zeg. Ja. En wat is het dichtstbevolkte land van de, in de wereld? Ja, dat is een beetje lastig, want ik kom altijd uit bij Singapore. Ja. Ik, nou, ik dacht Monaco had gelezen. Ja, ja. ja, of ze zeggen Egypte, daar rondom Alexandrië. Ja, ik geloof ja, dat, ja. Dat, dat dat helemaal het wereldre wereldrecord is. Nee, maar nee, maar, dat is dat is, maar daar, daar zie je dus inderdaad dat er gewoon echt absoluut uh, schaarste is. Dat er onvoldoende grond is om die uh, gezinnen te onderhouden. Gewoon echt armoede en, en honger weer ontstaat. En, en dat betekent dus dat je inderdaad uh, in een situatie terechtkomt... dat overbevolking een van de drijvende krachten is... van, van mogelijk nieuwe oorlogen, et cetera. Dat, dat, zijn, dat zijn verontrustende dingen. Als het hebben over brandhaarden... dan zijn dat de brandhaarden die samenhangen met bevolking. En wat gaat u nu in het komende jaar onderzoeken? Een van de dingen die we... Uh, doorlopend in het onderzoek die we nu uh, gedaan hebben... is kijken of je, als je uh, vrouwen in staat stelt... om het krijgen van kinderen in een lang rustiger tempo te doen of dat betekent dat de kindersterfte omlaag gaat. Eerste antwoord ja. Of dat ook betekent uh, dat ze minder kinderen zullen uh, willen. Antwoord waarschijnlijk ja. Dat, dat, dat moet dit jaar nog verder uitgezocht worden. En uh, dat we hopen op die manier te kunnen aantonen... dat, dat family planning programs uh, die een tijd geleden zijn afgeschaft... maar nu weer teruggebracht worden in het land... Uh, dat die heel erg effectief zijn uh, en allerlei hele gunstige uitkomsten hebben. Een tweede thema wat daar direct mee verbonden is... is de vraag van, uh, of kinderen inderdaad een school kunnen... En die school ook een keer af kunnen maken. Uh, daar zitten een aantal hele spannende dingen in. De de uitkomst te laten zien dat uh, doordat onderwijs nu gratis is geworden in dat land... er inderdaad uh, ook arme meisjes uit arme gezinnen die kant uit gaan. Maar als die jongere broers en zusjes hebben, uh, nooit de kans krijgen om school af te maken. Als je dat mechanisme in beeld kunt brengen en mensen kunt overhalen om minder kinderen te krijgen... zou dat dus voor eigenlijk iedereen uh, de goede uitkomsten moeten hebben. Hartelijk dank. U hoorde Pieter Hoijmeijer, hoogleraar Sociale Geografie en Demografie aan de Universiteit Utrecht. En we hadden het dus over de groei van de wereldbevolking die dit nieuwe jaar al snel zal leiden tot in ieder geval 7 miljard inwoners. Dank voor uw komst. Graag 15 clubs uit het Nederlands betaald voetbal staan onder curatelen van de KNVB. En dat is een record. De geldproblemen van de clubs zijn het gevolg van jaren van wanbeleid. En het zal nog erger worden, want nog steeds slaan de soms buitensporig hoge spelersalarissen forse gaten in de begroting. Reken daarbij de sponsorinkomsten die opdrogen in tijden van economische crisis. En voor je het weet, kijkt de voetbalbond over je schouders mee. Maar niet bij Telstar. Als een van de weinige clubs vallen de witte leeuwen uit velzen Muiden in de veilige Categorie nummer drie. Je hebt namelijk drie categorieën. Nummer drie doen het heel goed. Nummer twee gaat wel. En nummer één dat zijn de zorgenkindjes. Hè? Om het even voor de voetballeken uit te leggen. En Pieter de Waard is bij ons uh, aangeschoven. Clubvoorzitter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Niet al de vervomfait opgestaan? Nee hoor, nee hoor, ik heb er rekening mee gehaald. Hm. Geweldig. Uh, Witte Leeuwen, waar komt uw naam vandaan? Ja, dat heb ik mezelf ook wel eens uh, afgevraagd. En ik heb ook een aantal mensen uh, gevraagd van... Uh, go, probeer eens uit te zoeken waar dat uh, vandaan uh, komt. Daar zijn ze tot op heden nog niet in geslaagd. Ah, Het is wel zo dat wij uh, in een wit tenue... Spelen, dus dat verklaart uh, de term uh, witte. En uh, bij gelegenheid vechten we als leeuwen. Dus die combinatie. Oh, ja. <laughs> nou, zo komt het wel, ja. Ja, ja. Goed, ik ja. zou eens een eeuwboek samenstellen, dan kom je er vanzelf wel achter. Ja, nou binnenkort bestaan we een halve eeuw in 2013, op 17 juli om precies te zijn. En wellicht kunnen we er dan uh, een zaak van maken. Ja, ja noemt u eens wat uh, namen van voetballers uit de ongetwijfeld rijke voetbalhistorie van Telstar, die de rest van Nederland ook kent. Nou, recentelijk nog uh, Gleinoord-Plet die naar uh, Heracles uh, is gegaan. Wij hebben in onze jeugdopleiding hebben wij uh, Diego Biseswaar uh, gehad. Die zit nu bij, uh, bij Feyenoord. Wij hebben Antwele Slorri uh, in onze jeugdopleiding uh, gehad. Die zat bij Feyenoord en uh, die is nu in het, uh, in het buitenland. En in het verre verleden kunt u aan, uh, aan uh, uh, Geels denken, Ruud Geels. Die nou, heeft dat bij A.J.L.K.S. Feyenoord, <laughs> Moet ik <eerlijk> PSV, uh, <laughs> gezeten. Wij hebben een Piet van der Kuil. Dat was een, uh, ja. een geweldige vleugelspits in uh, de, jaren, de jaren 50, 60. Oh, en ik dacht Van Gaal ook nog... Ja, wij hebben ook nog een, uh, ja, dat noem ik dan een blauwe maandag uh, oh, nou ja, toe, in de glederen nou. ja, gehad. Maar dat zou ik toch wel noemen hoor. Die zou dat ik er was wel seizoen 77-78. En dat was ook het seizoen dat wij degradeerden ja. uh, met Louis. Oh. Gek hè? Oh. Ja. Hij, hij kon niet voetballen, maar hij heeft later wel er een visie uh, op gehad. Nou, hij, hij, hij kon wel uh, voetballen, maar uh, hij had weinig snelheid. En dat heb ik oh. overigens, dat heb ik me laten vertellen. Ja, en uh, heeft Telstar wel een trouwe aanhang? U speelt in de eerste divisie, hè? Ja, ja zeker. Ja, het simpele feit dat wij een trouwe aanhang uh, hebben. Wij, wij hebben een, een, een, een publiekschade van ongeveer 4.000 mensen... die regelmatig een wedstrijd bij Telstar uh, bezoeken. En dat komt dan gemiddeld op 2.000 mensen per wedstrijd. Maar 2.000 is toch al fors? Ja, dat is, dat is redelijk. Kijk, als je dat vergelijkt met, uh, met Ajax, waar 50.000 mensen uh, zitten... Dan, uh, dan is het niets. En wat is het dat de club en de supporters bindt? Want, ja. De sportieve prestatie kan het toch niet alleen zijn. Nee, maar ja, ja, <lacht> lijkt me even mis. Nou, dat klopt, dat klopt. En, en dat is overigens niet lachwekkend. Oh. Maar kijk, een, een, een, een, een voetbalclub die zorgt voor binding bij een, bij een groep mensen. En Telstar doet dat, net als andere voetbalclub, doet dat ook. En dan is het zo dat wij hebben een, een, ja, een specifieke sfeer in ons, in ons stadion hangen... wat, wat veel mensen Hoezo aanspreekt. We, wat, wat, is, wat is dat voor sfeer dan? Nou, wij zijn in, in de regio Vels, om het zo te zeggen... of in de, in de Eimond, of uh, Noord-Kennemond, of Zuid-Kennemond, hoe je het noemen wilt... zijn wij redelijk uh, sarcastisch... Is, er, is het uh, het sfeertje van onder de rook van de hoogovens Of heeft dat er niks mee te maken? Nou, dat heeft er ook wel uh, mee te maken. Hè. Van uh, de schouders of de, de, de mouwen oprollen en, uh, en aan de bak uh, met z'n allen. En uh, niet zeuren, maar gewoon uh, lekker aan het werk. Maar wat bedoelt u nou met sarcastisch? Nee. Nou, sarcastisch. We, in onze omgeving zijn we vrij uh, bot... en uh, vertellen oh, we elkaar ja. op een uh, effectieve oh, okay. manier de waarheid. Nee, dus altijd... Tenminste, ik heb hem laten vertellen... dat zo gauw als de eerste, uh, het eerste doelpunt in de competitie valt... is er altijd wel een supporter die roept... oh, Telstar in de Champions League. Ja, ja, ja. En dan moet ah, de rest okay. van het publiek heel erg uh, lachen. lachen. Ja. Maar ja. dat is ook wel weer iets uh, wat windkender. Ja, ja, absoluut. Ja. Nou, u bent dus... Uh, uh, gezonde club, categorie 3... maar een heleboel clubs balanceren... op de rand van de financiële afgrond. Hè? Uh, weet, weet, weet u wie het heel zwaar gaan krijgen? Nou, dat is voor een buitenstaander... is dat altijd lastig uh, te in, in te oh. schatten. En helder dat er een aantal uh, clubs... het uh, heel zwaar krijgen uh, de komende tijd. Maar ik, ik verwacht niet... dat er, uh, dat er, dat er clubs uh, weg gaan vallen... Hebben want, jullie nou zo'n soort sfeertje van... ja, dat, dat hebben wij natuurlijk al eeuwen aanzien komen... als je mensen dat soort salarissen biedt enzovoort... dat soort flauwekul en allemaal veel te luxe. Kijk, ons is gewoon doen en nu komen we bovendrijven. Nee hoor, want het is heel simpel bij ons in de, in, in, in de voetbalindustrie... en dan gaat het gewoon on, onafhankelijk van je, van, je, van je omvang... gaat het om het sportieve resultaat... en daar probeer je gewoon van uh, zo, zoveel als mogelijk geld in te pompen. Yeah. He, want het kapitaal moet op het veld uh, staan. Ik heb al in verschillende bedrijfstakken uh, gewerkt. En in deze bedrijfstak waar ik nu onderdeel uh, van uitmaak... is het niet zozeer van hoeveel geld gaan we overhouden dit seizoen... of uh, dit, dit jaar. Dat, dat was altijd uh, de truc bij de andere bedrijven waar ik gewerkt heb. Maar het is meer de truc van uh, hoe kunnen we al ons geld... op een dermate manier inzetten dat we goed presteren op het veld. Ja, en ja. dat is natuurlijk een heel andere gedachte. Hè. Bij de ene industrie is het doel geld overhouden. Uh -huh. En in deze industrie is het doel van... laten we het geld zo goed als mogelijk opmaken en inzetten. Ja, of zorgen dat je spelers die je op het veld hebt staan... zoveel mogelijk waard worden. Ja. ja want dat is een andere manier van overleven. Ja, dat is een andere manier uh, van overleven. En juist daar uh, ontstaat er nu een, een kentering. Want zo, uh, zojuist werd er gezegd... Van, uh, door de economische omstandigheden dragen de, sponsorinkom of, uh, drogen de sponsorinkomsten op. Nou, dat valt wel mee. Dat oh. gaat om 2 à 3, uh, à 3 procent. Maar de grootste klap wordt veroorzaakt door het feit... dat er onvoldoende geld beschikbaar is om grote transfers uh, te doen. En als er geen grote transfers uh, gedaan worden... in de top van het betaald voetbal... Dan begint het aan de onderkant ook niet uh, door te druppelen. En dat is momenteel uh, de crux... En daar wordt overigens wel mee gerekend. Hè. Dus we verwachten van... Uh, we gaan voor 20 miljoen uh, transfers uh, doen. Ja. We zetten dat ook nou, fijn in de be begroting. Toch niet bij Telstra? Of nee, nee, nee, nee, oh. nee, ik heb het over de in industrie als een, uh, ja, ja. als een geheel. Ik maak ja. er onderdeel uh, van uit. Dus uh, ik wil me daar ook niet van, uh, van, uh, van afzonderen. We hebben, met z'n allen hebben we daar een zootje van gemaakt. En Telstra is daar ook een, uh, een onderdeel uh, van. Wij hebben het huis gelukkig uh, op orde. En het ja. is nu zaak om die... Uh, 36, 35 andere huizen op orde te krijgen. Ja, is, de, is de consequentie daarvan uiteindelijk dat je, omdat je het op orde hebt... dat je dan daarom zo laag in die competitie staat? Nou, dat, is, dat, is, dat heeft daar wel mee te maken. Niet check, maar het is wel zo dat als jij vanuit je bedrijfsvoering gaat denken... Van, zoals Telstar dat doet van we willen gewoon een, een financieel gezond beleid voeren. Wij krijgen van onze raad van commissarissen krijgen we de heilige opdracht... om de begroting te realiseren en om geld over te houden. En dat kan ten koste gaan van sportief resultaat. Afgelopen seizoen, binnen de Jupiler League... is het, is het natuurlijk het mooiste voorbeeld, het is FC Os uh, geweest. Die zijn gedegradeerd naar de, naar de topklassen. En dat was een gezonde club, dat was ook een categorie 1 uh, club. En er zijn clubs die zijn niet gezond... maar die spelen nog uh, vrolijk uh, betaald voetbal. Dus ja, dat, dat is wrang en dat is een risico... Uh, wat je moet nemen of wil nemen. Of niet. Want hoe erg is het als je in die categorie terechtkomt... waarbij de KNVB alles gaat bepalen? Nou, dat is vrij vervelend. Nee. Wij zijn er nu gelukkig een jaar uit. Maar ik heb dat circus drie jaar mee mogen maken... Mm -hmm. Maar dan ben je in mijn uh, functie als, uh, als algemeen uh, directeur ben je eigenlijk alleen maar met geld uh, bezig. Mag je nog een nieuwe, geen nieuwe veters voor de voetbalschoenen kopen? Nou, dat mag wel. Hè. Je, je bent vrij uh, te investeren tot een bedrag van, uh, van 50.000 euro. Maar in betaald voetbal doe je niet veel, over 50.000 oh. euro. Dus dan moet je al snel in overleg met, uh, met de KNVB hè, als je dat uh, bedrag wilt uh, overstijgen. Overigens bij spelers is het zo, dan mag je nul uh, ja. investeren zonder toestemming van de, van de KNVB. Maar dat zijn hele lastige trajecten. Dus u bent blij dat u daar vanaf bent? Wij zijn heel blij dat we daar vanaf zijn. U gaat met goede moed het nieuwe jaar in? Wij gaan met goede moed het nieuwe jaar in. Hartelijk dank. In. Pieter dank de Waard hoorde u van voetbalclub Telstar. Het ging over de financiële crisis in het Nederlandse betaald voetbal. Gelukkig hoort Telstar daar niet bij. En 15 clubs staan onder curatelen. Zometeen gaan we met u verder met het belang van diversiteit. Tot zo. 1 januari 2011. Radio 1 Nieuwjaarsreceptie, de vooruitblik op het nieuwe jaar met verrassende gasten, live muziek en stand-up comedy. Luisteren zometeen van 12 tot 6 rechtstreeks vanuit Studio Café Despét in Amsterdam. De Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Radio 1 in 2011, het nieuws van alle kanten.